11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Bleckenhorst. Zometeen in de gids.fm gaan we via Rotterdam naar Frankrijk. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. In het Spaanse Santiago de Compostela zijn de hulpdiensten begonnen... met het opruimen van de trein die gisteravond verongelukte. De eerste wagons en een locomotief van de hogesnelheidstrein zijn weggetakeld... Correspondent Jessica van Spengen. Treinstellen die dwars op de rails uh, zijn gekomen. Er zou ook een treinstel zelfs een paar meter van de grond zijn gekomen. Eén uh, treinstel is heel duidelijk te zien. Dat is echt in drieën uh, gedeeld. Het ligt allemaal op zijn kant. De trein ontspoorde gisteravond in een bocht... vier kilometer van het station van Santiago. Vermoedelijk reed de trein te hard. Zeker 77 mensen zijn omgekomen en er zijn meer dan 130 gewonden. 20 van hen zijn er slecht aan toe. In de stad stonden vandaag veel festiviteiten gepland... ter ere van de patroonheilige Sint-Jacob. Vanwege het ongeluk zijn alle feestelijkheden afgelast. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor fraude... met rekeningen van gerepareerde autoruiten. Autoruiders krijgen soms een rekening van het ruiterstelbedrijf, terwijl de verzekering al heeft betaald. Vaak gaat het om reparaties van jaren geleden. Volgens de verzekeraars zijn er tientallen meldingen... van fraude binnengekomen. Klanten worden door de bedrijven onder druk gezet om het openstaande bedrag, vaak enkele tientjes, met spoed te betalen. Verzekeraars roepen mensen op om eerst contact op te nemen om te kijken of het bedrag al betaald is. En als dat het geval is, kan aangifte worden gedaan van poging tot oplichting. In Utrecht zijn vanochtend de laatste prostituees vertrokken van het zandpad. De rechter oordeelde gisteren dat de vrouwen uiterlijk vandaag om negen uur weg moesten zijn. Vanochtend gingen de prostitutieboten op slot. Verslaggever Matthijs Holtrop was daarbij. De taxis rijden hier af en aan om de laatste dames op te halen. Uh, gewerkt wordt er in ieder geval niet meer. De politie heeft ook net wat extra surveillance rondjes gereden... om te checken of uh, daarmee echt is gestopt. Een enkeling is nog even toegesproken. En uh, de agenten hebben dus gevraagd wanneer de dames dan gaan vertrekken ook de ramen in de Harde-Bolle Bollenstraat in het centrum van de stad zijn dicht. Er zijn aanwijzingen dat de exploitanten zich bezighielden met mensenhandel. Onder de prostituees is veel verzet tegen de sluiting. Een aantal van hen heeft gezegd vanmiddag bij het stadhuis van Utrecht te gaan protesteren. TomTom Tom heeft in het tweede kwartaal de omzet met 4% zien dalen tot 250 miljoen euro. Vooral de verkoop van inbouwapparatuur aan autofabrikanten stond onder druk... TomTom Tom gaat voor heel 2013 nog altijd uit van een omzet van 900 tot 950 miljoen euro. Krijgt er nog het weer? Flinke zonnige perioden. En slechts lokaal kan er een enkele bui vallen, vooral in het zuiden. Het wordt 26 tot 28 graden. Morgen eerst wat zon, al snel neemt de kans op stevige onweersbuien toe. en Het wordt dan 27 tot 29 graden. Waarom liever daar dan hier? U hoort het na de ster in de gids.fm.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 In Hollandse Zaken. Hoe kunnen echtscheidingen toch zo uit de hand lopen? Deze week opnieuw een vechtscheiding in het nieuws. Pa neemt kinderen mee op vakantie, waarna ma aangifte doet van vermissing... en de sociale media inschakelt. Als Liefde Oorlog wordt vanavond een live discussie in Hollandse Zaken... bij Omroep Max op Nederland 2. Ja, op Rizak heb ik geleerd te leren en daarom een diploma gehaald. Nu kan ik doen wat ik leuk vind. Voor nog meer succesverhalen kijk je op onze Facebookpagina of bel voor een afspraak bij een van onze vestigingen. Wij zijn de hele zomer open. Slagen doe je bij Luzak. Vara Radio 1. De gids .fm. met de Goedemorgen. De grenzen staan centraal deze week. Ga je die over of niet? Iedere dag kijk ik in de gids.fm met de Nederlander in den vreemde naar ons land en ook naar de nieuwe leefomgeving. Vandaag is het de beurt aan journalist Frank Renoud. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is na negen jaar Frankrijk jouw meest Franse eigenschap geworden? Dat ik beleefd ben geworden, denk ik. Oeh, beleefd. Daar denken wij dan <laughs> soms in Nederland over de Fransen weer wat anders over, hè? Ja, precies. Ja. Nee, hier vind ik het precies andersom, ja. Kijk, en hoe dat precies zit hoor ik straks van jou. Later ook in deze uitzending tasten we een andere grens af. De scheidslijn die loopt tussen wijken. Want wat maakt de ene wijk een goede buurt en wat de andere een slechte? Hoe is het mogelijk dat van alle slechte wijken er niet minder dan acht in Rotterdam te vinden zijn? Aan het woord komt Riek Bakker, oud-directeur stadsontwikkeling in die stad. Als wij het hier beter willen hebben en we gaan in die buurt wonen... En we gaan zorgen dat we met die mensen aan de praat komen. En dat we zeggen we vinden het hier leuk, want dit en dat en dat. En we gaan voorleven. En we zorgen dat het schoon blijft. En we gaan over die kinderen een beetje, moederen en vaderen. Ja, dan kan er iets ontstaan waardoor die wij keihard goed in elkaar gaat zitten. En wilt u Riek Bakker ook zien? Surf naar de de Eredivisie die begint al over acht dagen en het is nog maar de vraag of de eerste aftrap ook live te zien is. Er is namelijk nog geen deal tussen de kabelmaatschappijen en de nieuwe tv-zender Fox Sports. Vandaar vandaag onze stelling, het is belachelijk als de wedstrijden niet live te bekijken zijn. Waar of niet waar? Bob van Oosterhout is sportmarketeer voor Triple Double. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het raar? Um, ja, dat is raar, maar ik ben er heilig van overtuigd dat uh, deze soep uh, niet zo heet gegeten zal worden. Uh, ik weet dat Fox Sports Eredivisie eigenlijk al tijden geleden uh, voorstellen heeft neergelegd bij de kabelaars. En uh, vervolgens uh, krijg je een traject van onderhandelen, met name natuurlijk over de prijs en alle condities daaromheen. En ja, dan is tijdsdruk vaak toch ook een tool die gebruikt wordt in het uh, onderhandelingsproces. Om het een beetje op te voeren, die druk. Om de druk een beetje op te voeren, ja, maar om even een leuke anekdote te vertellen. In 2008, toen het kanaal Eredivisie Live werd gelanceerd, um, toen is twee uur voor de persconferentie zelfs nog een van de kabelaars uiteindelijk akkoord gegaan. Dus uh, in dat opzicht zou je ook kunnen zeggen, zijn er nog zeven van tijd. Ja, acht dagen klinkt dan inderdaad opeens enorm natuurlijk. Maar hoe zit het precies? Uh, de kabelaars uh, krijgen een vergoeding van Fox Sports? Ja, de kabelaars, nou, de kabelaars verdienen uiteindelijk natuurlijk vele tientallen miljoenen aan het kunnen uitzenden van voetbal. Dus de kabelmaatschappijen kunnen zich niet permitteren om het voetbal niet uit te zenden. Een, een, een boze voetbalfan is wel het laatste wat je als merk kunt permitteren. Dus tegelijkertijd wordt er heel hard onderhandeld natuurlijk om dit premium channels, zoals dat zo mooi heet... Fox Sport Eredivisie het is natuurlijk wel een kanaal wat je wil uitzenden. Maar goed, omdat er zoveel geld mee gemoeid is... Uh, wordt er natuurlijk ook een spel gespeeld van... goh, wie haalt hier uiteindelijk het meeste geld uit? En um, uh, dat is waar nu op dit moment as we Speak de laatste puntjes over op de i worden gezet. Zijn het dan ook nieuwe voorwaarden? Want u zei al, het was gewoon uh, eigenlijk Eredivisie Live, zo heette het eerst. Um, je kan natuurlijk onder dezelfde voorwaarden weer verder. Of werkt het zo niet? Ja, dat zou kunnen. Uh, tegelijkertijd gaat het landschap wel een klein beetje veranderen. Uh, de inhoud van de zenders uh, verandert. Um, uh, de, de pakketten gaan veranderen. Uh, ik ben ervan overtuigd, je ziet nu al dat de internet, hè, de online prijzen die gevraagd worden, uh, uh, die gaan wat omhoog. Uh, Fox Sports Eredivisie roept van ja dat is een soort prijscorrectie omdat we in eerste instantie eigenlijk te goedkoop zijn geweest. En uh, dat maakt dat het hele landschap, want we hebben natuurlijk in Nederland nog een andere hele mooie sport, zijn dan Sport 1. Dat maakt dat het hele landschap in totaliteit uh, toch wel even wat anders gaat zijn. En dat heeft ook weer zijn weerslag op de onderhandelingen met de kaaplaars. De Eredivisieclubs verdienen natuurlijk ook geld aan deze deal. Kan je dat dan ook bijvoorbeeld weer terugzien in de transfers? Uh, ja, dat zie je absoluut uh, terug in de transfers. Sterker nog, um, in de tijd van Talpa uh, hebben veel clubs zichzelf daar uh, enorm mee in de vingers gesneden door het geld wat er eigenlijk nog niet helemaal was al uit te geven uh, uh, op voorhand. Um, je ziet op, dat moment, uh, op dit moment dat er wel een bepaalde nou ja, realiteit is teruggekeerd. Uh, Desalniettemin zijn wij, uh, heb ik vorige week begrepen, uh, naar Brazilië de op een na gezondste competitie ter wereld waar het gaat om de transferbalans. Kijk, nou ja, dat is goed nieuws voor ze, toch? Absoluut. Hartelijk dank. En we gaan het dus uitkomen, hè? nog acht dagen. U zei het al, we hebben nog zeer van tijd. Ja, laat ons niet druk maken, het komt goed. Zo is het. Bob van Oosterhout, sportmarketeer voor Triple Double. Hartelijk dank. Dank je wel. We gaan zuidwaarts, richting Frankrijk. Ik praat deze week iedere dag met een correspondent of oud-correspondent. En vandaag is dat Frank Renaud. Voor allerlei media, waaronder Radio 1, bericht hij over La Douce France. Goedemorgen, Frank, wederom. Goedemorgen. Je hebt voor ons allereerst een plaat uitgezocht uit het land waar je nu woont. Waar gaan wij naar luisteren? We gaan luisteren naar Francis Cabrel, want die heb ik gekozen. Ik wilde vooral eigenlijk wel hedendaagse muziek laten horen. Want ik vind het wel belangrijk als journalist om een beetje ook het hedendaagse Frankrijk te laten zien. Want ik denk dat veel toeristen, Nederlanders ook, een beetje ja, een traditioneel beeld van Frankrijk hebben. Met mooie gebouwen, oude huizen, monumenten en dat soort dingen. Maar er gebeurt ook heel veel nu nog in Frankrijk, in Parijs, wat de moeite waard is. En Francis Cabrel is er een van. Hij laat een beetje een brug tussen verleden en heden. Hij werd populair in eind jaren zeventig hier. Maar maakt nu nog steeds prachtige muziek. Nou, dit nummer komt uit 2008. Het heet La Robe et chelles, De jurk en de ladder. En waar gaat het over? Stel je voor, een zwoele zomerdag. Een jonge man zet een ladder neer tegen een kersenboom... om daar kersen te gaan plukken. En dan komt zijn jeugdvriendin op hem aflopen... in een luchtige zomerjurk. En zij steekt haar hand naar hem uit. En ze lacht naar hem. Daar gaat dit nummer over. En vooral de herinnering aan dat moment. Prachtig. T'avais mis ta robe légère, moi l'échelle contre un cerisier. T'as voulu monter la première et après. Il y a tant de façons, de manières de dire les choses sans parler, mais comme tu savais bien le faire, tu l'as fait. Un sourire, une main tendue, et par le jeu des transparences, ses fruits dans les plis du tissu qui balancent. Il ne s'agissait pas de monter bien haut Mais les pieds sur les premiers barreaux J'ai senti glisser le manteau De l'enfance On n'a rien gravé dans le marbre Mais j'avoue souvent y penser Chaque fois que j'entends qu'un arbre Est tombé Un arbre s'est vite fendu le bois Quelqu'un a dû le vendre S'il savait le mal que j'ai eu À descendre D'ailleurs en suis-je descendu De tous ces jeux de transparence Ces fruits dans les plis des tissus Qui balancent J'ai trouvé d'autres choses à faire Et d'autres sourires à croiser is een aussi belle lumière, jamais. A la vitesse où le temps passe, le miracle est que rien n'efface l'essentiel. Tout s'envole à nombre légère, tout s'offre ce goût de fièvre et de miel. C'est envolé dans l'espace Le sourire, la robe, l'ambre et les chairs À la vitesse où le temps passe Rien, rien n'efface l'essentiel Chose à faire et d'autres sourires à croiser, mais une aussi belle lumière, jamais. Et voilà que du sol nous sommes, nous passons nos vies de mortels à chercher ces portes qui donnent. Francis Cabrel met La Robe et l'échelle. Uitgezocht dus door Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Frank, je zei al, ik wilde iets nieuws laten horen, iets, iets fris... omdat wij toch vaak bij Frankrijk denken aan, aan nostalgie, historie... Ja, noem het de historie. Uh, misschien wel een beetje een vergeelde kaart. Um, was dat ook het beeld dat jij had toen je naar het land vertrok? Nou, niet heel echt, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben in 2004 naar hier gekomen en ik, had een, ik was redelijk onbevangen, moet ik eerlijk zeggen. Ik had geen hele grote voorliefde speciaal voor Frankrijk. Ik uh, was natuurlijk wel een paar keer op vakantie geweest hier. Ik kende het land. was in Parijs regelmatig geweest. Maar niet, ik was niet echt zo'n uh, Frankrijk adept, zoals je die wel hebt. Of zoals. Sommige correspondenten hebben die naar het land gaan dat ze verliefd op het land zijn dat was bij mij niet zo. Ik vond Frankrijk wel mooi, dus ik ben eigenlijk redelijk onbevangen gegaan, moet ik eerlijk zeggen. En hoe ben je er terecht gekomen? Ik heb gesolliciteerd, dat was een baan en uh, dat was in 2004... bij de krant waar ik toen werkte, het Algemeen Dagblad... die zocht een correspondent voor Frankrijk. Uh, maar het was een freelance post, dus het nadeel was dat als ik het zou doen... moest ik ontslag nemen bij de krant waar ik in vaste dienst was. Nou, Dat heb ik gedaan, uh, de gok genomen met gezin, vrouw, twee kinderen... zijn we naar Frankrijk gegaan, huis gezocht, hier gaan wonen... Zo goed mogelijk geïntegreerd. En, uh, en verschillende opdrachtgevers erbij gezocht inderdaad. Omdat je hier als freelance-correspondent zit. Zoals de meeste journalisten inmiddels. En uh, aan het werk gegaan. En voilà, we zijn negen jaar verder. We zijn negen jaar, bijna tien jaar alweer verder. Ja, ja maar nu um, heb ik Frans gehad op de middelbare school. Een prachtige taal, maar ook wel een ontzettend moeilijke taal. Je, je kan een woordje spreken als je bijvoorbeeld inderdaad iets moet bestellen in het café. Maar er werken in, in zo'n taal, hoe was dat voor jou? Oh, Breng me de bek niet open. Dat was precies te... Toen ik naar Frankrijk kwam in 2004... had ik twee jaar middelbare school Frans uh, uh, uh, achter de kiezen. Dat was alles. Meer sprak je niet. Dus dat was niet heel erg makkelijk. Nou, Toen mocht ik van de krant uh, zo'n uh, beroemde cursus doen in Vught... waar je ondergedompeld wordt in de taal. Nou, Dat heb ik een week gedaan. Dag en nacht praat je dan alleen maar Frans. Bij de non, hè, is dat? De non in Vught, inderdaad. Hè? Dan, en dan word je echt ondergedompeld in het Frans. Je mag ook precies zeggen wat je wil doen. Dus ik heb gezegd, nou, ik, ben, uh, ik word correspondent over een week in Frankrijk. En dan moet ik mensen gaan interviewen, leer het me maar. Nou, dat hebben ze zo goed en kwaad mogelijk gedaan als het kon. En zo ben ik begonnen. In eerste instantie, toen ik hier was, met heel veel hulp van mijn vrouw... Want die had Frans gestudeerd, dus die sprak de taal vloeiend. Kijk. Goddank, mag ik wel zeggen. Anders was ik er moeilijk doorheen gekomen in het begin. Maar dat ging ook niet zonder problemen hoor. Ik kan me herinneren dat ik in het eerste jaar een interview moest doen. Het was een grote droogte in Frankrijk. En toen ben ik naar de kust gegaan en heb ik daar een boer geïnterviewd. Die een hele grote problemen was gekomen vanwege die droogte. En toen stond ik om tien minuten te interviewen en toen waren we klaar. Toen keek ik hem aan en toen zei ik: Nou, het spijt me verschrikkelijk, maar ik heb geen woord begrepen van wat u net gezegd heeft. Oeh, dat is een nachtmerrie, denk ik. Dat is een nachtmerrie, inderdaad. Maar toen is me ook wel dat, wat me duidelijk werd. Dus als je het netjes uitlegt en tegen mensen zegt: Het spijt me, ik ben hier net, ik spreek nog niet zo goed Frans. Kunt u het misschien iets langzamer praten dan normaal? Wilt u soms nog eens iets herhalen? Dan zijn ze ook heel, heel vriendelijk en, en toegevelijk, omdat je moeite doet. En als je die moeite doet, dan kom je heel ver. Hoe was het voor je kinderen? Nou ja, in het begin even wennen. Hè. Laat, laat ik niet uh, jokken over hoe het begin. We hebben ze natuurlijk wel geholpen. We hebben ze voor, we gingen een aantal maanden Franse les gegeven. Maar ze zijn hier op school gekomen in een klein dorpje waar wij wonen. We wonen aan de westkant van Parijs. In een heel klein dorpje echt. En daar zijn ze naar school gegaan. We hebben de situatie uitgelegd. En die school was eigenlijk ontzettend goed. Want die hebben uit zichzelf uh, voor veel bijles gezorgd. De jongens werden apart genomen. We hebben twee jongens. En die kregen dan bijvoorbeeld speciale grammatica les wat andere kinderen al uh, hadden gehad. Dat kregen ze allemaal om het bij te spijken. En eigenlijk is dat vrij makkelijk gegaan. Ze waren toen op een leeftijd, ook acht jaar, dat dat makkelijk gaat nog het aanpassen natuurlijk als kind. En is het nu um, zo goed uh, eigenlijk dat je zegt: ik wil nooit meer terug? Nou, bijna wel zou ik durven zeggen. Ja. O, dus het gezin wil in ieder geval nooit meer terug. En, maar ja, goed, je weet nooit hoe het balletje rolt natuurlijk. Je weet nooit wat er gebeurt in de mensenleven. We hebben het hier ontzettend aan ons zin, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik vroeg je net: wat is je meest Franse eigenschap geworden? En toen zei je: beleefdheid. Um, verwarren wij dat vaak met arrogantie? Nee, ik denk dat het om twee verschillende dingen gaat. Wat ik hier geleerd heb, is dat je wat, wat echt verplichte kost is... als je iemand aanspreekt, is gewoon altijd bonjour zeggen. En dat is dat je gedag zegt tegen iemand, een groet. En het liefst daarna ook nog eventjes zeggen, hoe gaat het? Of eh, wat, wat lekker weer is het vandaag? Dat hoort bij de omgangsvorm hier. En Als je dat niet doet, als je in een winkel komt... al ga je een broek kopen of een overrent, en je zegt niet eerst tegen die verkoper bonjour dan heb je het eigenlijk al verbruikt, want dan lukt het niet meer. Dat is zo onbeleefd om niet bonjour te zeggen, dat hoort er gewoon bij. En dat is iets wat ik wel geleerd heb, dat je even netjes gedacht zegt... informeert ook nog naar diegene met wie je praat en zo. En een beetje om de hete brei heen uh, draait, zal ik maar zeggen. Hè. Dat je een praatje houdt en dan eigenlijk pas ter zake komt. En het is een, ja, dat, is, dat is een groot cultuurverschil... wat wel even geduurd had voor ik dat goed uh, in de vingers had. Want als je het niet doet, dan heb je echt wel een probleem... om nog tot die Fransman of een mevrouw door te dringen. Oh, nou, er zijn legio voorbeelden natuurlijk van mensen die in winkelen lopen geen bonjour zeggen en waar de verkoper zich omdraait en weer wegloopt. Het, ja. het hoort gewoon echt niet. En ook als je bij de bakker komt, als ik s morgens een stokbrood ga halen, dan zeg je gewoon bonjour. Dan maak je even een praatje met de bakkervrouw, hoe het ermee gaat, dat het lekker weer is, tot morgen. Dat hoort er allemaal bij, ja. Ja, en op het moment dat iemand zich dan omdraait, zeggen wij, die is arrogant. Ja, ja maar, maar die voelt zich echt dan... omdat je zo onbeleefd bent om niet bonjour te zeggen. Dat is echt, het is, dat is echt een groot verschil. Ja, ja. Frank Heerlijk, hè, zo'n stokbrood, dat, dat, dat is echt Frankrijk, hè? Zo ja, maar croissantje is ook ja, wel erg lekker, hoor. Ja, en dat gewoon halen, oh, helemaal vakantiebeelden krijg ik ervan. Hoe zorg je dat je niet al te veel verfranst en toch ja, eigenlijk ook die binding met Nederland wel een beetje houdt? Want je hebt een publiek hier zitten. Ja, dat is een grote opgave, moet ik eerlijk zeggen, inderdaad. Want je bent, als ik ik woon nu bijna tien jaar inderdaad... en doordat wij in een klein dorp ook wonen... en onze kinderen gaan naar de Franse school hier... maak je natuurlijk wel echt deel uit van een gemeenschap. Het is niet een soort expat-leven wat je leidt. We zijn echt ja, geïntegreerd in het dorp. Hè. We gaan goed om met de buren, eten samen, drinken samen. Kinderen gaan naar school, hebben Franse vriendjes allemaal. Dus je moet proberen wel het gevoel te houden met Nederland. En dat is het enige hoe je dat natuurlijk kunt doen... is uh, de, de taal veel oefenen sowieso. Om goed Nederlands te blijven spreken en schrijven. Maar ook gewoon een het Nederlandse nieuws goed bij te houden. Dat je goed in de gaten houdt wat in Nederland uh, ja, belangrijke issues zijn... die in de politiek spelen, die in de economie spelen. En dat relateren ook aan Frankrijk. Hè. Kijken of er zelfs thema's spelen. Kunnen vergelijken, dingen ook Frankrijk-Nederland. Onderwerpen hier beschrijven die in Nederland belangrijk zijn. Dat is wel belangrijk om te doen. Maar dat doe je ja, door ook... Nederlandse kranten, Nederlandse radio en televisie te volgen. En lukt dat goed om het een beetje ook te vertalen... naar uh, het deel van het land natuurlijk waar jij zit... maar het ook zo brengen dat wij denken... hé, hey, dat is interessant, want in Frankrijk speelt die discussie ook. Nou, ik denk het wel denk je, dat je dit op heel veel terreinen goed kan doen. Ik bedoel, Het meest voor de hand liggende... nu is natuurlijk de zomervakantie die is gaande. Ja. Heel veel Nederlanders gaan op vakantie. Dus dan maak ik iets meer deze maanden ja, zomerreportages... over campings waar veel Nederlanders zitten. Daar ben ik geweest. Ik ben van de week naar het strand gegaan... omdat er een rookverbod komt. Althans, dat heel de Fransen... er gingen rookverboden op Franse stranden. Dat zijn onderwerpen die dan de vakantiegangers aanspreken. Maar ik doe ook andere dingen. Toen bijvoorbeeld de banlieurelles speelde in Frankrijk. In 2005 was dat. Ja, toen heb ik daar veel over geschreven... Omdat dat dat toch wel uh, nauw verwant was met wat er in Nederland gebeurde. De hele discussie over de islam, over alle allochtonen die in Nederland speelden. En dat was daardoor, ja, waren Nederlanders toch heel belangstellend... over wat er nou precies gebeurde in die banlieue in Frankrijk. Toen zat jij net, hè, 2005, hè, de -20 Ik was een ja. ja, is dat dan een verhaal waarvan je denkt... ja, hiervoor ben ik naar Frankrijk gekomen? Nou, daar ging het eigenlijk, moet ik jullie zeggen, te snel voor. En daarvoor ben je zo op zo'n moment bezig met, met nieuws volgen en reportages maken. Achteraf gezien zeg ik, ja, dat was wel een moment wat je, wat je nooit meer vergeet. Natuurlijk omdat het zo heftig was. Echt dat land bij wijze van spreken in brand stond. En je zo dag en nacht bezig was met het nieuws. In gevaarlijke omstandigheden werken ook en zo. Achteraf denk je wel, ja, dat zijn niet De, de situaties die nog vaak voor willen komen. Nee, gelukkig. Het zijn vaak natuurlijk ook een beetje de opvallende dingen waar wij ons dan op richten. Hè? Bijvoorbeeld de anti-homo demonstratie die hier dan ook enorm worden uitvergroot. Um, ja. Is dat lastig om, om, om één dingetje wat dan misschien in Frankrijk... Uh, wat, wat kleiner is um, en hier groot wordt opgepakt... om dat nog een beetje in perspectief te krijgen? Nou, ik, zie, ik zie het wel altijd als mijn missie om het te proberen in goed perspectief... en ook in de juiste verhouding eh, te plaatsen. Inderdaad, wat ik altijd geprobeerd heb bij het homohuwelijk bijvoorbeeld... is er toch wel snel de indruk ontstond dat de Fransen tegen het homohuwelijk zijn. Terwijl dat niet zo is, nooit zo geweest is en ook ja, nu nog steeds niet zo is. De meeste Fransen zijn voor het homohuwelijk. Alleen de tegenstanders van het homohuwelijk zijn er destijds... Enorm, begin dit jaar was dat, enorm goed ingeslaagd om een lobby te voeren. Om de straat op te gaan, massaal de straat op te gaan. Acties te voeren tegen dat homohuwelijk. Dat kreeg ontzettend veel aandacht, ook in Frankrijk op Radio... Televisie. En daardoor ontstond een beetje het beeld alsof heel Frankrijk er tegen was. Dat is niet zo. En dat, dat is ook nooit zo geweest. Dus dat probeer ik wel dan in de reportages die ik maak, in de interviews die ik maak, om, dat, om die nuance toch steeds naar voren te halen. Ja, de rechtsoppositie is er goed in geslaagd om actie te voeren tegen het homohuwelijk. Maar die wet is gewoon aangenomen. Het homohuwelijk is er. En de meeste Fransen zijn ervoor. Ja, dat was echt een goed gelukte uh, anti-lobby uh, wat dat betreft. Of lobby Absoluut, uh, tegen. Ja. ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Um, zijn er nog dingen in Nederland uh, die jou opvallen? Uh, dingen waarvan je zegt, jeetje, dat jullie je daar druk over maken, zeg. Nou, niet, niet onderwerpen in het algemeen, wat me wel opvalt... als we wel eens s avonds naar het uh, Nederlandse televisiejournaal kijken... wat we meestal proberen te combineren met het Franse televisie nieuws. Dat je toch wat meer, dat je, dat je langer weg bent, dat je op afstand bent. Dus ja kleine Nederlandse onderwerpen, die, die, die, daarvan denk ik toch wel snel... nou ja mijn belangstelling heeft het niet meer eigenlijk. Ik zie op de ochtendjournaals bijvoorbeeld, waar ik ook wel eens naar kijk, in het Nederlandse ochtendjournaal staan. dat er een brandje hier en daar is geweest zonder gewonden. Dan denk ik ja. Uh, mij interesseert het weinig meer. Maar dat is gewoon natuurlijk dat je in een andere samenleving zit... en dat andere onderwerpen belangrijk zijn. Ja, ja elke zomer hebben we ook een dier hè, dat meestal uh, de aandacht trekt. De wolven hebben we gehad, de poema natuurlijk. Een keer de landspuntslang, nou, dat soort zaken... die zie je in Frankrijk dus niet zo snel voorbij komen, begrijp ik. Jawel, ik heb al een verhaal gemaakt over een beer hier... Kijk. die een grote attractie is geworden. <laughs> er was een beer ontsnapt, die is twee weken uit een wildpark ontsnapt. Die is twee weken gaan lopen in het bos in de omgeving. Heeft geen mens kwaad gedaan, heeft zijn buik er vol gegeten... en die is nu weer terug. Die is gevangen en die is een enorme attractie in Frankrijk. En dat, ja, dat is de zomerbeer, zou je kunnen zeggen. Hè? Ik... Het onderwerp wat dan ontzettend veel aandacht trekt. Hoe kijken de Fransen, um, jouw, jouw mede-Fransen, jouw buren gewoon uh, naar ons... Nou, op grote afstand zal ik zeggen. Kijk, Fransen zijn altijd een beetje meer geconcentreerd op hun eigen land dan Nederlanders. Uh, dat zijn Nederland is klein land, dus die kijken veel meer naar buiten. En Frankrijk is een relatief groot land. Ziet zichzelf ook natuurlijk nog altijd als een grootmacht in de wereld. Hè. Vinden zichzelf ook erg belangrijk. Ze hebben ook heel erg veel in huis. Uh, ook qua natuur schoon, bijvoorbeeld. Daarom gaan Fransen ook altijd veel in eigen land op vakantie. Dus het Franse televisie, nieuws en radio, nieuws gaat veel meer over Frankrijk zelf dan over het buitenland. En als er wel eens aandacht voor Nederland is, dan ja, is het toch ja, heel Heel erg beperkt. Geert Wilders is toch recent iemand geweest die hier veel in het nieuws is geweest, uh, in de politiek natuurlijk. Maar verder komt er redelijk weinig aandacht voor Nederland in Frankrijk. Is er um, een andersom, hè? Want, want wij moeten natuurlijk ook af en toe kijken wat wij uit Frankrijk meenemen, behalve natuurlijk die excessen. Maar ik heb een beetje het idee dat bijvoorbeeld onder Sarkozy er wat meer Frans nieuws was dan uh, onder de huidige president Hollande. Kl klopt dat? Ja, maar dat heeft toch vooral te maken met de persoonlijkheid... van de president, denk ik. Kijk, Want, uh, kijk Sarkozy was natuurlijk een ontzettend flamboyante president. Hè. Dat, was een, dat was een opportunist, een machtswellusteling. En die deed alles om elke dag in het nieuws te komen. En daar slaagde hij ook in. Hij was bovendien natuurlijk getrouwd, zijn derde huwelijk... hoor, weliswaar, met een zangeres ex-mannequin... Uh, waarvan ja. nog oude blootfoto's opdoken. Dus dat prikkelt altijd wel de fantasie van lezers, luisteraars, kijkers. Dus Sarkozy was elke dag op tv. En president François Hollande, die er nu is, een socialist... die heeft gezegd, ja, ik wil toch vooral een normale president zijn. Die zetten zich juist af tegen dat imago van Sarkozy. En die is veel rustiger, veel, ja, veel bedachtzamer en zo. Dus die gaat veel spaarzamer om met zijn eigen imago inderdaad. En dat leidt er wel eens toe dat hij een beetje een saaie indruk maakt. inderdaad. Is dat in Frankrijk zelf ook zo, dat idee? Ja, zo zien ze dat toch wel. In eerste instantie vonden de Fransen het heel erg leuk. Kijk, eindelijk hebben we weer een normale president... die niet elke dag met zijn gezicht op tv hoeft. Maar nu denken ze toch ook wel... nu de crisis natuurlijk ook hard toeslaat in Frankrijk... de werkloosheid in oploopt, zeggen ze... nou ja, een beetje meer op tv mag ook wel... om met wat maatregelen te komen bijvoorbeeld. En dat lukt natuurlijk niet, want die economische crisis is internationaal. Frankrijk heeft heel weinig bewegingsruimte om er echt iets aan te doen. Maar ja goed, eh, president François Hollande krijgt dat wel... voor ze kiezen dat hij toch wel iets meer zou moeten doen... om die werkloosheid te bestrijden. Ja, wat dat betreft is het thema economische crisis. Is ook uh, bij jullie eigenlijk het thema? Absoluut hoor. Dat is voorpagina nieuws, blijft ook zo. En als je de Fransen vraagt wat ze nou het meest bezighoudt, inderdaad, dan is het werkloosheid staat op één, koopkracht staat op twee. Zie je daar iets van terug, Frank, uh, in jouw directe omgeving? Ja, ik merk dat uh, veel mensen werkloos thuis zitten. Uh, oudere mensen hier in het dorp bijvoorbeeld... die arbeidsongeschikt zijn en absoluut geen baan meer kunnen vinden. Dat is iets wat je, wat je, wat je veel om je heen ziet. Ja, ja. Zijn het dan ook de verhalen uh, die je graag wilt maken? Of zeg je nou, die leggen zo voor de hand... dat eigenlijk iedereen daar bovenop duikt... en dat er weinig eer meer aan te behalen is? Nee, je moet ze maken natuurlijk. Het is een verplichting. Dat, als dat het overheersende thema is in een land waar je woont en werkt... dan moet je daar verslag van doen natuurlijk. Het punt is een beetje dat het overal in Europa is, precies als je zegt. Dus dat soort verslagen komen ook uit Spanje, Italië en Griekenland. Dus de aandacht daarvoor om ook nog een verhaal uit Frankrijk te doen... waar de situatie dan minder erg is dan Spanje, Italië en Griekenland... is wat minder, maar die verhalen moet je wel maken. Je moet de goede momenten dan kiezen als er als nieuwe werkloosheidscijfers komen. Als er een hele beroemde fabriek bijvoorbeeld de poorten sluit... autofabrikanten dat bijvoorbeeld gedaan hebben hebben de afgelopen maanden. ja, Dan kies je zo'n moment om daar een goed verhaal over te maken. En te beschrijven ja, waarom die Fransen zo in misère zitten over de werkloosheid. Ja. Nu gaat het werk van een correspondent altijd door, hè, zeggen ze. Um, maar soms moet je er ook wel even tussenuit. Je zei al, uh, de Fransen gaan graag in hun eigen Frankrijk op vakantie. Ik beschouw jou nu toch ook eigenlijk gewoon uh, als een Fransman. Ga jij yes. ook in Frankrijk op vakantie? We hebben het jarenlang gedaan. Ik geloof dat we zeven jaar lang in Frankrijk op vakantie zijn geweest. Ook met onze kinderen, maar ook, ook deels voor het werk natuurlijk. Omdat je zegt, ja, dan kun je toch weer andere kanten van het land ontdekken. Je ontdekt andere streken ook waar je normaal voor je werk niet zou komen. Dus dat hebben we altijd gedaan. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd: nou moet je ook eens ja, toch je, je vleugels weer uitslaan. Hè, naar het buitenland gaan. Ook voor de kinderen, zodat die iets meer zien dan Frankrijk alleen maar natuurlijk. En ook voor onszelf om de blik weer een beetje te verruimen. Dus we hebben in een paar jaar eigenlijk vrij veel uh, buitenland aangedaan. En dan vallen we toch wel, ja, dat, dat is ook heel leerzaam. Want je ziet dan ook Frankrijk weer met een andere invalshoek... dat dingen die, zoals die in het buitenland anders gebeurd zijn. Een heel simpel voorbeeld. We waren in New York een paar jaar geleden... en daar zie je ontzettend veel gekleurde mensen... allochtonen op straat lopen in een pak... met een koffertje die naar hun werk gaan... Dat zie je in Parijs niet, dat bestaat niet in Parijs. En dan word je toch nog eens hard met je neus op de feiten gedrukt... dat discriminatie in Frankrijk nog heel normaal is... dat allochtonen heel moeilijk aan werk komen. En dat vergeet je soms wel eens. Je schrijft daar natuurlijk veel over. Maar die directe confrontatie, als je in New York loopt... en je ziet mensen in pak, gekleurd, allochtonen, naar hun werk gaan... dan denk je, ja, in Parijs zie je dat gewoon niet. Ja, de je, je blikveld wordt ineens weer uh, enorm verruimd dan eigenlijk. Ja, je wordt weer even met beide voeten op de grond gezet. Over een onderwerp dat je wel kent natuurlijk... want je schrijft daar regelmatig over, je maakt er slaag over voor de radio. Maar op zo'n directe manier dat toch wel eventjes zien op straat, ja, dat is wel even een, een, een klap in je gezicht die je dan weer krijgt. Ja. Frank, heb je nog een geheime tip voor ons? Nou ja, als je hem vertelt is hij natuurlijk niet meer zo geheim, maar een tip voor een ontzettend mooie plek um, waar we eigenlijk allemaal naartoe moeten? Ja, nou, die heb ik. ik. Ik hou een blog bij over de mooiste plekken in Parijs die weinig mensen kennen. En daar heb ik er eentje van gepikt, die echt een, een, een prachtige plek is. Je hebt Montmartre, de wijk waar heel veel toeristen heen gaan. Maar in Montmartre, die wijk, heb je een straat, de Avenue Juno. Die moet je inlopen. Een heel rustig straatje met een bocht, een heel fraai straatje. En ergens in die bocht, in dat straatje, zit een zwart hek. Je zou zeggen, er is niks aan de hand, maar daar moet je op de bel drukken. Dan gaat het hek open, zonder dat er iets gezegd wordt. Dan loop je in een binnentuin in, omgeven met prachtige herenhuizen. Je loopt die binnentuin in, je ziet niks. Maar als je ongeveer een paar tientallen meters gelopen hebt, staat er opnieuw een zwart hek. Daar druk je op weer opnieuw op de bel. De deur gaat open en dan loop je in een prachtige tuin. En je komt bij een prachtig oud heerhuis... wat vroeger van een van de rijkste families van Frankrijk was... maar tegenwoordig Hotel Particulier heet. Het is een hotel, een café, een restaurant met een prachtige tuin... waar je dus in die binnentuin van al die heerhuizen kunt lunchen... kunt brunchen in het weekend, je kunt er overnachten. Ik geloof dat ze maar vijf kamers hebben, het is piepklein. Ze hebben een heel sfeervol restaurant, een hele zwoele bar. Dat is ook echt Parijs. Een mooie... Tip. We gaan hem uiteraard op de site zetten, Frank, want we hebben wel wat aanwijzingen nodig om hem te vinden. Hartelijk dank, Frankrijk-correspondent voor verschillende media, waaronder dus Radio 1, Frank Renaud. En daarmee is het ruim één minuut over half twaalf. Hier is Mark Visser met het NOS-journaal. Dit is Radio 1. De Spaanse premier Rajoy is in Santiago de Compostela, waar gisteravond een trein ontspoorde. Ik kan alleen maar mijn diepste medeleven betuigen, zei hij op de plek van de ramp. Bij het treinongeluk zijn zeker 77 doden gevallen, meer dan 100 mensen raakten gewond, van wie er nog tenminste 10 in levensgevaar verkeren. Niet de pomphouders, maar nieuwe ondernemers mogen bij benzinepompen elektrische laadpalen gaan installeren. Mogen ze doen op parkeerplekken achter de benzinestations, heeft de rechter bepaald. De pomphouders zijn tegen de plannen van de ondernemers, omdat ze het exclusieve recht voor de verkoop van brandstof langs de snelweg hebben. Volgens hen is elektriciteit ook een brandstof, maar de rechter stelt de staat nu dus in het gelijk. En de laatste prostituees zijn vertrokken van het zandpad in Utrecht. De rechter oordeelde gisteren dat de vrouwen uiterlijk vandaag om 9 uur weg moesten zijn. Vanochtend gingen de prostitutieboten op slot. Ook de ramen in de Hardebollenstraat in het centrum van de stad zijn nu dicht. Er zijn aanwijzingen van mensenhandel. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is de Gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Deel 4 vandaag van onze serie over wijken. Waarom bestaan er eigenlijk goede en slechte wijken... en waarom loopt er een scherpe grens tussen goed en slecht? Ondanks allerlei inspanningen en veel geld zijn er nog altijd slechte wijken. Mensen die daar wonen zijn ongezonder en leven ook korter. Riek Bakker is een beroemde stedenbouwkundige, wereldberoemd zelfs. Haar bekendste project is de Kop van Zuid in Rotterdam. Een geslaagde poging om Rotterdam-Zuid bij Noord, de stad dus, te betrekken. Bakker is een onconventionele vrouw met duidelijke opvattingen... over de hindernissen die er zijn om wijken aan te pakken. Een tandenloze overheid en domme mensen ziet ze als grote vijanden. Verslaggever Bert Molenaar sprak met haar vlak bij de Erasmusbrug. Mevrouw Bakker, u bent uh, voormalig directeur stadsontwikkeling hier in uh, Rotterdam. Waarom bestaan er eigenlijk slechte wijken? Er bestaan slechte wijken omdat uh, de mensen die er wonen niet uh, geïnteresseerd zijn in die wijk. Die mensen te veel op zichzelf zijn, zich niks van een omgeving aantrekken of kunnen aantrekken. Uh, overheden zich daar ook niet meer mee bemoeien... Uh, woningcorporaties andere kanten opkijken. Kortom, een gebrek aan uh, een gevoel voor uh, we moeten dit samen doen. We, moeten hier, uh, we zijn hier verantwoordelijk voor. We moeten zorgen dat het goed blijft. En we willen zorgen dat het goed blijft. Dus dat collectieve uh, van jongens, uh, we zorgen hier de boel. We houden het bij elkaar. Dat is volledig verdwenen. Hoe en, komt dat? Ja, dat komt dat... Uh, die, die wijken geen, qua bewoning geen cohesie meer hebben. Het zijn allemaal individuen geworden. Die individuen hebben niks meer met elkaar. Die mensen die samen op trappen wonen zoals dat vroeger ging en elkaar in de gaten hielden. Ja, dat bestaat gewoon niet meer. Dat hoeft ook niet meer. Waar zie je dat aan? Mensen kunnen daar soms overlijden en weken liggen. Dat merkt men niet. Nou, dat zou toch ondenkbaar zijn. Dus ik denk dat de hele maatschappij individualistischer is geworden. En dit is daar een schaduwkant van? En dit is de schaduwkant daarvan. Ik sprak in onze serie Bram Peper, voormalig burgemeester van Rotterdam, minister Binnenlandse Zaken. Die zegt, mensen luisteren niet meer. Als overheid heb je bijna geen macht meer, want mensen laten zich niets meer vertellen. Mensen zijn zich zo bewust van hun rechten... Mensen laten zich niet meer vertellen wat er moet gebeuren door de overheid. De overheid kan er niks meer aan doen. Nee, dat klopt. Dus de macht of de kracht of de invloed die de overheid vroeger kon uitoefenen... en ze konden gewoon zeggen, nou jij bent tussen zo en dat en dat gaan we zo doen... en uh, zo ziet het eruit, dat, dat, dat wordt gewoon niet meer geaccepteerd door de mensen. Hoe komt dat? Uh, nou ja, mensen zijn zo geëmancipeerd... Uh, waarbij niet uh, onderscheid is gemaakt of die mensen ook het denkraam hebben wat een beetje intelligent is en klopt. Maar ook de, de, de keerzijde daarvan, de dommigheid is meer geëmancipeerd. En daar heb je gewoon nu last van. Je hebt te maken met heel veel brullige, domme mensen. Ik zeg dat niet als een rancuneus, maar ik moet dat gewoon constateren. Ja, daar komt het op neer. Die mensen is wel geleerd dat je alles mag zeggen. Dat je mag zeggen wat je denkt. En die mensen zijn ook nog vaak beloond door, door politieke partijen... die heel goed luisteren en die hier uh, hun, hun gewin mee uh, denken te kunnen behalen. Dus dat, dat is eigenlijk een uitvloeisel van populisme. Nou, als je daarmee te maken hebt in een wijkje, haal maar op, hè. Nou is een effect uh, van dit probleem dat het lastig te besturen is... Dat van de twintig slechtste wijken in Nederland. er acht in Rotterdam staan. Daar moet zo'n stad zich toch voor schamen. Ja, dat. Dat, uh, dat vind ik ook heel pijnlijk. Ja, dat doet zeer. Dat is niet wat je wilt. Daar ben je niet op uit. Dat wil je niet met je stad. Uh, tegelijkertijd voor schamen. dat vind ik nog weer wat anders hoor. Maar nou goed, dat is een ander onderwerp. Rotter nou, dat, Rotterdam dat... doet het het slechtste van alle grote steden. Ja. Ja. U bent hier directeur geweest, stadsontwikkeling. Ik wil u niet overal aansprakelijk verhouden en voorstellen. Maar u heeft er wel iets mee te maken. Ja. Hoe kan dit gebeuren? Niemand wil dit. Geen enkele burgemeester heeft dit gewild. U heeft dit niet gewild. Geen bewoner wil dat. Hoe kan dat ook ontstaan? Acht van de twintig slechtste wijken staan in Rotterdam. Nou, ik kan alleen maar vertellen wat ik bijvoorbeeld in dit gebied hier... Uh, wat ik geprobeerd heb te doen. We zijn op de kop van Zuid, hè? Ja. Kijk, en, en dat gaat niet om, om mij, maar dat gaat om als een voorbeeld van wat zou je kunnen doen. Dat illustreert wat ik zo net heb verteld, er moet energie in. Toen ik hier kwam, dacht ik, hoe kan het nou toch? Dat je zo'n mooi gebied, hier die oude havenbekkens. Dit werd achtergelaten en er werd niet naar omgekeken. En, en er was een, mentaal een enorm gat tussen of je komt van Noord of je komt van Zuid. De mensen van Noord keken naar Zuid van, nou ja, dat zijn daar, uh, ja die mensen zijn dom en uh, die zijn arm. Dat was een soort discriminatie. De losers. Daar heb je, ja, de losers. Daar heb je niet van terug. Zo heftig was dat. En de rivier, de Maas, was het? was de, de scheiding daartussen. Onoverbrugbaar. Onoverbrugbaar. En dat had te maken met de, met de business van de stad. Want de business van de stad was de haven. En, en de rivier, dat was de snelweg te water. Dus de havenbronnen en alles wat met de haven te maken hadden. En de aanleverende diensten en de hele economie van die haven... die de stad bepaalde, als je dan a, a, a, naar die rivier wees... en je zei, we gaan er wat overheen leggen. We halen er nog een tunnel onderdoor. Of een nou, brug overheen. Of een brug overheen. Nou, je weet... Je, je werd de kamer uitgevloed. Dat, dat waren oneerbare voorstellen. Dat waren oneerbare voorstellen. En tegelijkertijd ook nog zeggen van ja, maar we gaan met die mensen op Zuid aan de gang. Nou, dat hoeft er gewoon niet. Want dat, we waren immers, we waren overeengekomen dat, dat niet hoeft. Dus toen dacht ik, nou ja, als de politiek niet wil, het bedrijfsleven wil niet. Uh, niemand wil eigenlijk, ambtelijk wil niemand. Dan moet het maar uit de buurt zelf komen. Dus ik ben toen hier in die wijken uh, op stap gegaan. En ik heb met die mensen gepraat. En ik heb gezegd, willen jullie dat nou serieus dat het hier zo blijft zoals het is? Willen jullie nou serieus dat je alleen maar 100% sociale woningbouw maakt? En die mensen die zaten me naar maar te kijken en we kwamen aan het praten. Toen zeiden ze, ja, ja, ja, maar wat is ons alternatief dan? Nou, toen heb ik uh, allerlei dingen bedacht en laten zien. En zeg: nou, dit zou kunnen, dat zou kunnen, zus zo zou kunnen, zo zou kunnen. En toen kwam er een moment dat ze met mij wou delen naar wielen. En toen zei ik, ja jongens, ieder is een rol. Ik ben slechts een directeur stadsontwikkeling. Ik ben een ambtenaar. Ik kan niet met jullie dealen naar wielen. Uh, waar jullie mee moeten delen naar wielen, zijn de politici op de Kooltsingen. Dus als jullie willen... Dat we aan de praat gaan samen met elkaar, dat we wat gaan doen. Dan moeten jullie je rol nemen, dan ga je naar de Koolsingel, naar Stadhuis. Ik zeg maar, dan krijg ik ruggengraat van jullie, achter me. Want anders kom ik nooit door die dikke drap van de politici en de, en de, de, de havenbronnen... en iedereen die nee is. Dus help, help, help. Nou, dat hebben die mensen gedaan. Het uh, slagen van de kop van slag hangt in hoge mate af... Van diegenen die hier wonen en die zeiden, wij gaan het doen. Wij gaan hier achter staan, Wij willen dat dit gebeurt. Je moet in de stad bij de mensen beginnen. Je moet mensen aanspreken op hun kracht. Je moet mensen in hun kracht zetten, hoe gering die kracht ook is. Pak het, maak het positief. Maak het, geef het perspectief. De enige waarop het werkt, maar dat is, dat is een probleem. Dat is heel arbeidsintensief, is dat je hier erin stort. Vroeger hadden wij hier in de stad, toen ik kwam in 86, had je hier een heel netwerk van uh, bewoners, medewerkers van de stadsvernieuwing, die met elkaar buurten opknapten, veranderden. En dat ging eigenlijk ook over de sociale cohesie. En dat werkte op zichzelf geweldig. Maar dat is heel arbeidsintensief. Waarmee je zegt, dat kost ook heel veel geld. Heel veel inspanning. En, en, inspanning. en wat het vooral was... Het ging over energie erin stoppen. Energie, het gaat over energie. Maar als wij het hier beter willen hebben... en we gaan in die buurt wonen...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 Stedenbouwkundige en oud-directeur van de Rotterdamse stadsontwikkeling Riek Bakker. En morgen hoort u het laatste deel over de wijken en de grenzen daarvan. Bert Molenaar is dan in Nijmegen met documentaire maakster Susanne Raas. Sanera hoy mi amor está de luto hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere que tengo la camisa, nera, y una pena que me duele mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira qué maldita mala suerte la mía. Cam baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y Morgen no me interesa, lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe niet pura Het is la meer. y is que no llegas ni siquiera meer. y yo con la camisa is y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura. Toda tu mentira, Het maldita, mala suerte la mía que aquel día. uit de zomer van 2006 toen we voor het laatst een hittegolf hadden. La Gamisa Negra van Juanes Over een paar jaar draaien we hem vast weer. Vara, de gids .fm. De wereldontvanger. Willem Frank de Noot, goedemorgen. Je gaat naar New York. Ja, daar zijn de verkiezingscampagnes. In volle gang in november mogen de New Yorkers naar de stembus. Om een nieuwe burgemeester te kiezen. Michael Bloomberg die zal niet verkiesbaar zijn. Deze miljardair is nu al bezig aan zijn derde termijn. En dat is al uitzonderlijk. Want in New York zitten normaal gesproken politici twee termijnen uit. Zullen we even de belangrijkste kandidaten <gacht> doornemen? Uh, ik noem dan Anthony Wiener. Die kennen we inmiddels. Dat is de man die opstapte als congreslid wegens een seksschandaal. Is nu weer in opspraak. Maar doet nog wel mee, toch? Hij doet nog wel mee. Hij heeft zich in elk geval nog niet teruggetrokken. In de laatste peiling stond hij ook op 18% van de stemmen. Uh, nou, er zijn meerdere peilingen trouwens. Ze verschillen een beetje. Maar in sommige peilingen ging hij ook op. In andere niet. Uh, volgende maand, of ik moet eigenlijk zeggen op 10 september, sorry, daar zijn de, de voorverkiezingen. Uh, dan wordt de democratische burgemeesterskandidaat gekozen. He, Wiener is een democraat. Uh, dus hij maakt zich op voor die primaries. En uh, tot deze ophef behoorde hij tot uh, de voornaamste. Kanshebbers. Hij was bezig met een gestage opmars en hij werd daarmee de belangrijkste concurrent van Christine Quinn. En over haar wil ik het even hebben, want zij is de voorzitter van de New Yorkse gemeenteraad, ook een democraat... en tot wie hij zich kandidaat stelde. Toen stond ze ver voor in de peilingen. Het was een beetje nek aan nek de laatste tijd en als Quinn zou winnen, dan wordt ze de eerste vrouwelijke burgemeester van 8 miljoen New Yorkers. You know, I'm running for mayor I love this city. It is the greatest place in the world. It's the place that my grandparents came to from Ireland. They came here because they heard magical things could happen here. That their family could make their way out of poverty and be in the middle class. Ja, gloedvol filmpje. Nou, je kent het allemaal natuurlijk wel. Hierin stelde zich kandidaat, is duidelijk. New York, ze noemt de geweldigste plek op aarde. Ze dit. aan haar grootouders. Die een grootouders. Ze kwam straatarm uit Ierland om een bestaan op te bouwen in New York. Nou, ze, ze, uh, uh, ze, ze klommen daar op de maatschappelijke ladder. En dat moet zo blijven, vindt Quinn. Want die stad die moet kansen blijven bieden aan de armere inwoners en aan de middenklasse. Een place waar mensen kunnen vinden die ze kunnen afford. A place where we have good public schools and great public universities. A place that is safe. For every child to walk home down ja, betaalbare woningen voor iedereen. Genoeg betaalbare kinderopvang, goede openbare scholen, universiteiten. De stad moet een veilige plek zijn voor kinderen. Ja, dat zijn echt wel de, de open deuren die je in zo'n campagnespotje kunt verwachten. Ja, live the American dream een beetje. Zo ze doet het er it, wel ja. goed mee. Um, maar wie, wie is ze eigenlijk, Willem van deze Christine Quinn? Ja, ze is wel een bekende kop in New York. Ze begon haar carrière als, uh, als actievoerder voor rechten van huurders. Uh, ze voerde ook actie voor de aanpak van geweld... Uh, voor de aanpak van geweld tegen homo's en lesbiennes. En ze is in New York de eerste politicus die openlijk homoseksueel is... en ook nog eens zo'n hoge positie bekleed, want ze is voorzitter van de raad. Ik zei het net al, dat is na de burgemeester in die stad... is dat wel de machtigste functie die je kunt hebben, politiek gezien. Nou, Quinn gaat er prat op dat ze recht voor zijn raap is. Zij heeft... Um, ja, ze is gewoon heel direct een eigenschap die New York is best op prijs stellen. En toen Quinn laatste gast was bij this morning bij CBS, zei ze daar dit over. You know, and that's a trap sometimes for politicians and elected officials. You want everybody to like you. Mm -hmm. Which means sometimes you end people end up saying what they think people yeah. want to hear. That's not what people want in a the mayor. They want a leader. And to lead, you need to accept that not everybody is going to like you. But you want them to you? Volgens haar is het de valk voor veel politici dat ze de kiezers vertellen wat ze graag willen horen om aardig gevonden te worden. En dat is niet haar manier. Want mensen willen een burgemeester, zegt zij, een burgemeester die leiding geeft. Dan moet je accepteren dat je niet altijd aardig gevonden wordt. Nou, dus haar directe stijl. Daar schreef de New York Times een profiel over dat die Quinn wel erg opvliegend en ook intimiderend kan zijn. En haar kantoor op het stadhuis zou zelfs voorzien zijn van extra geluidsisolatie om haar woedeuitbarstingen binnen kamers te houden. We ja, volgens Quinn zelf praat ze gewoon vrij hard. En ja, ja. ze wordt wel eens boos als ze iets echt voor elkaar wil krijgen. Maar daar zijn New Yorkers wel aan gewend, want ook vroegere burgemeesters als Giuliani en La Guardia, die sprongen regelmatig uit hun vel. Is haar homoseksualiteit iets dat ze tijdens de verkiezingscampagne ook uh, gaat inzetten, op de een of andere manier? Nou ja, ze, daar mikt ze natuurlijk wel op, hè. op de, de homoseksuele kiezers. Ze heeft zich altijd sterk gemaakt voor hun rechten, het recht om te trouwen bijvoorbeeld. En vorig jaar stapte ze zelf in het huwelijkspootje en haar bruiloft werd ook ja, door de Amerikaanse media al breed uitgemeten. Is het een kat in het bakkie voor haar? Om al die uh, homo's ja. en lesbiennes binnen te halen, nou dat nog niet. Daar moet ze echt flink haar best voor doen. Want die groep die heeft uh, ja, op dit moment wel de wilde dat er veel meer burgemeesterkandidaten zijn die zich sterk maken voor, uh, voor homorechten. Ze hebben dus een luxe positie. En Quinn die heeft zich de afgelopen jaren niet altijd even populair gemaakt bij progressieve homo's. Want zij vinden dat Quinn wel erg vaak omstreden maatregelen van burgemeester Bloomberg heeft gesteund. Nou dan wijzen ze onder andere op het stop- en frisk-beleid. Dat betekent dat de NYPD, hè, de politie daar, die mag dan als ze als ze iemand verdenken van wat dan ook, dan zeggen ze van nou halt en uh, dan begint de, de beginnen ze te fouilleren. En die maatregel die treft vooral zwarte en Latino New Yorkers. En de groep Queers Against Christine Quinn vindt daarom dat ze haar kiezers een loer heeft gedraaid. Ja, ze, ze protesteren ook op straat tegen deze Queers Against Christine Quinn. Die protesten zijn niet heel groot, maar de onvrede is er niet minder om. En hun motto is iedereen behalve Quinn. En op, uh, op Twitter zie je ook zulke berichten van New Yorkers die liever op Wiener stemmen dan op Quinn. Ja, en daar is hij weer, hè, Wiener. Heeft Quinn uh, daar nog iets over gezegd, over deze kwestie? Uh, gisteren ja, ten overstaan van een hele trits cameraploegen, zei ze dat Wiener een circus heeft gemaakt van de verkiezingsstrijd. The circus that former congressmember Wiener has brought to the mayor's race in the last twee months has been a disservice to New Yorkers. Being mayor of New York is serious business and it demands a serious leader. Ja, Wiener heeft de New Yorkers geen dienst bewezen. Burgemeester zijn is een serieuze zaak voor een serieuze leider, Aldus Quinn. En volgens Quinn is dat een taak voor Christine Quinn. Ja, heel verrassend. Winnen van de noten. <laughs> dankjewel. De Gids.fm Je bent het gelukkigst op je 23ste en 69ste. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek... van de London School of Economics and Political Science. Maar hoe zit dat dan precies? Ivan Wolfers is hoogleraar Gezondheidszorg en Cultuur... aan het Amsterdamse VUMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gelukkigst op je 23ste en 69ste. Um, hoe komen die wetenschappers daarbij? Nou, die hebben een... Uh... Flink aantal mensen uh, ondervraagd daarover, uh, iets meer dan twintigduizend. En um, die hebben ze dus een aantal vragen voorgelegd over hun verwachtingen en over hoe ze zich voelen. En als je dat door uh, de uh, statistische analyse heen haalt, dan krijg je in het plaatje van een U, als het ware... Ja, je bent uh, gelukkig op je 23ste, omdat het leven voor je ligt. En je hebt grote verwachtingen en je denkt dat het geweldig gaat worden. En uh, dan blijkt het geleidelijk dan steeds meer tegen te gaan vallen. Uh, dus die verwachtingen die komen lang niet allemaal uit. Je raakt wat gefrustreerd. En uh, het is toch anders dan je dacht. En dat is op vele terreinen. En dan, uh, ja, dan is het op een gegeven moment allemaal een beetje voorbij. Uh, nou ja, dat klinkt een beetje somber. Maar met 69 dan is het wel weer zo dat je er dan achter gekomen bent. Dat je toch een heleboel blessings in je leven hebt. Dat je uh, vaak allerlei dingen onderschat hebt. Uh, hoe fantastisch dat was. En dan ga je weer naar een nieuw hoogtepunt. Daarna weet ik niet. Er kan een ski-run downhill zijn. Weet ik niet zo gauw. Maar in ieder geval dat plaatje komt eruit. En u met een staartje kan het zijn. Ja, je weet het niet. Want die u, inderdaad, die twee pieken. En dan dat dal ertussen. Is het dal dan het diepst? Nou ja, zo rond je vijftigste? Ja. Ja, in dat onderzoek waar ook de midlife-crisis zit, daar blijkt het dus ongeveer op zijn punten te zitten. En dan zou het per. We moeten natuurlijk niet al die onderzoeken generaliseren en denken dat. Het meteen van, oh, maar bij mij was dat heel anders. Nee, maar zo is dat onge... algemene plaatje. Hier moet ik nog wel opmerken overigens. Het was dus echt een. Onderzoek naar, door economen ja. en die hadden veel aandacht besteed aan uh, de verdiensten ook, het inkomen. Kijk, het geld. Geld ja. maakt gelukkig. Nou, en dat is ja. dus ook waar, ja. Dus uh, er is ook veel onderzoek natuurlijk gedaan naar die relatie. En dan blijkt tot ongeveer uh, een jaar inkomen van 65.000 is, is uh, geld inderdaad een bijzonder belangrijke uh, factor. 65.000 euro per jaar. Maar daarna, hè, als je dan hoger komt... dan voegt meer verdienen eh, niets meer toe aan je geluk. Dus dat is weer een hele troost. Hè? Ja, en je kan het dus ook toch nog uit die andere dingen halen. Want iemand van 23 zal niet snel 65.000 euro hebben nee, denk je, natuurlijk. maar, maar... die rekent er wel op. Ja. Oh, ja. Ja. ja, dat is natuurlijk het verwachtingspatroon. Ja. Van uiteindelijk ga ik het halen en dan blijkt je het niet te hebben. Ja, vandaar het, het dal, inderdaad. Um, ik ben nog geen uh, 69. Gaat ook nog wel even duren. Um, moet ik mij zorgen gaan maken? Ik zou niet... Uh, je, zorg maar. Ik, ik denk zelf altijd, geluk is niet... Iets. Je hebt geen geluk, je bent gelukkig. En dat heeft heel erg te maken ook met je karakter. En je ziet dus dat als je naar ander onderzoek naar geluk kijkt... dan zie je dat mensen die de, de, de, laat ik zeg de levenskwaliteit hebben om alle dingen positief te bekijken, en daar hoef je helemaal niet onnozel voor te zijn, maar je kan gewoon uh, dus bedenken uh, hoe fijn het is dat je uh, een goede relatie hebt, of dat je 40.000 euro per jaar verdient, weet ik veel, en niet kijkt naar wat anderen hebben en wat jij mist, dan blijkt dat je dus ook een heel eind komt hoor, in het geluk. Het is ook de kunst om het positieve te zien van datgene wat je wel hebt. Ja, exact, exact. En dat kan op je vijf of zo, prima. Kijk, dus die midlife crisis is uh, niet voor iedereen uh, gelukkig ook weggelegd. Nee, nee dat gelukkig wel heel erg per, per individu ook weer. Hartelijk dank, Ivan Wolvers, hoogleraar Gezondheidszorg en Cultuur... aan het Amsterdamse VUMC. Heeft u uw huis volhangen met spaarlampen... omdat die zo lekker energiezuinig en milieuvriendelijk zijn? Nou, misschien moet u dan even om vijf over half negen... kijken naar de Rekenkamer op Nederland 3. Het programma onderzoekt namelijk of spaarlampen nu al echt zo goed zijn. En om tien over half twaalf dan is er tegenlicht op Nederland 2 met een kijkje in de keuken van de Dole Food Company. U weet wel, dat is het fruitbedrijf van onder andere de Bananen. In de documentaire Bananenmafia is te zien hoe het bedrijf... de werknemers blootstelt aan gevaarlijke en verboden stoffen... die hen onvruchtbaar maken. Tien over half, twaalf dus, tegenlicht op Nederland 2. En heeft u helemaal geen zin in de televisie? Of denkt u, dat wordt mij veel te laat? Laat hem dan gewoon lekker uit. En geniet van een zwoele en iets wat plakkerige zomeravond. En hou de lucht goed in de gaten, want er worden ook wel zware onweersbuien voorspeld. Ik wens u nog een heel fijne middag. Straks op deze zender natuurlijk Jurgen van den Berg met lunch en daarnaast stam.nl. En ik spreek u morgen weer. Surf naar de I you De zomer van 2013. To look in my eyes. It can be scary. De speciale zomeredities van Opium. Het cultuurprogramma van Radio 1. Met deze week de uitgevers van Querido en Lebowski over de jacht op bestsellers. We hebben eigenlijk de boel helemaal omgegooid. Andere covers, andere titels, uh, andere mensen eromheen. En het leuke is dat die ook in het Nederlands heel goed verkoopt. En een kijkje in de digitale platenkast van actrice, zangeres en basgitariste Hadewig Minus. Zaterdagmiddag van half 3 tot half 5. Zomers Opium. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.